Goede start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Jan van der Putten met het NOS journaal. Er lekt nog altijd ammoniak uit een van de wagons die gisteren ontspoorden... vlakbij de Servische stad Pirot. De noodtoestand blijft van kracht tot het lek is gedicht. Tientallen mensen zijn met vergiftigingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Vier van hen liggen op de intensive care. Door het gaslek in Servië was er maar beperkt zicht op een nabijgelegen snelweg... waardoor verschillende auto's op elkaar botsten. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak was van de ontsporing. Twee mannen die zijn aangehouden na een ernstig ongeluk in Os hadden te veel gedronken, zegt de politie. Afgelopen nacht botsten ze met hun auto op de auto van een gezin. Drie kinderen raakten zwaar gewond, de ouders licht. De mannen komen volgens Omroep Brabant uit Megen en Bergen. Ook zij zijn licht gewond. Bij een skiongeluk in Oostenrijk is een Nederlands meisje van 1200 het leven gekomen. Volgens de politie kwam ze bij de afdaling naast de piste terecht en botste ze tegen een boom. Het ongeluk gebeurde gisteren in skielgebied Spiljoch in Tirol. Verder raakte in Kitzbühel ook in Tirol, een Nederlandse vrouw van 62 zwaar gewond. Op de skipiste kwam ze in botsing met een andere wintersporter. Er zijn grote zorgen over het lot van 180 Rohingya-vluchtelingen... die met een boot uit Bangladesh zijn vertrokken. Ze deden een poging om naar Maleisië te komen... in een boot die niet zeewaardig was. De VN-vluchtelingenorganisatie, de UNHCR, denkt dat die is vergaan... en dat de opvarenden bijna allemaal zijn verdronken. De boot vertrok eind november, maar is niet meer teruggezien. En het weer nog. Nog een enkele bui. Verder droog en geregeld zon. Het is een graad of negen.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 Ik heb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 Christmas time, simply having a wonderful Christmas time, the choir of children sing their songs. You sent me oh Even na twee uur een hele goede middag. En welkom bij uh, CFM, het programma Sandport op zaterdag. En jawel, hè, de dag voor kerst, dus uh, heel veel kerstmuziek op de Sandportse radio. En we begonnen vandaag met uh, Paul McCartney en uh, Wonderful Christmas Time.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 en nog veel meer positief nieuws. Opvallend veel positieve berichten. En daar ja, gaan we gaan we het niet over Albert Heijn hebben dan. Ja, daar gaan we het ook over hebben. Want dat is weer de andere kant. Oh. Ja, dat, dat er ook weer veel meldingen, veel nieuws is van de brandweer. In de zin van dat er toch de afgelopen 24 uur... toch eigenlijk alweer heel veel gebeurd is in Zandvoort, in de regio.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 Ja, uiteraard, uh, oh, ja oh, dat, dat, dat is mijn zus. Die ga ik zo, <laughs> Die ga ik zo opnemen. Daar oh. is uh, gaan we lekker uh, kerstplaatje... Uh, ik uh, heb ook uh, nog een post. We gaan, oh ja, we ja je een hebt een uh, kerstkaart. Ja. Ja, ja, ja. Nou, dus, uh, daar uh, gaan we ook uh, aandacht uh, aan besteden. Zeker. kerstkaart voor mevrouw Smit. Ja, oh. Mevrouw Smit, u kunt oh, de kerstkaart ophalen bij de studio. Woont ze hier? Geen idee. <laughs> Kijk eens op zolder. Ja. Goed. Tussen twee en vijf uur gaan we lekker rommelen. De telefoon is weer stil, dus...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 And lots of goodies for you and for me So leave a peppermint stick For old Saint Nick Hanging hang on, on the a Christmas tree, tree. It's, a It's a holiday season So a hoop-dee-doo And dickory-dock Don't forget to hang up your sockers just exactly at 12 o'clock He'll be coming down the chimney Coming down the chimney Coming down the chimney down, the chimney down. Happy Holiday, happy holiday, happy holiday, while the merry bells keep ringing, happy holiday to you. Happy holiday, happy holiday. the bass line out. Uh-huh. Check uh -huh. out. Bounce. Uh-huh, yeah. Let it bump up.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 The life and times of Sean Carter, nigga, volume two. Y'all niggas hard get ready. I flow for those drove out. All my niggas locked down in a 10 by four Controlling the house.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 Stay on my toes, got a lot of beef, so logically, I pray on my foes. is still inside of me. And as far as progress, you be hard pressed to find another rapper, hot as me. I gave you prophecy on my first joint, and y'all all lamed out. Didn't really appreciate it till the second one came out. So I stretched the game out, extra your name out, put Jigger on top, and drop albums non-stop for you.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 En dat plaatje, ja, dat, uh, dat was voor mij nog een beetje uit uh, de piratertijd, uh, Benno. Zeg oh, ja. maar, uh, dat ze die altijd uh, op de kerstzenders uh, uh, draaiden. Oh, ja. Rond de kerst kwamen er al de speciale zenders uh, in de lucht. Ja. En dan draaiden ze JC, dus uh, die houden wij er ook gewoon lekker in. Oké, okay. nou, nou, nou uh, uh, nog wat? even een kerstkaart voor uh, familie <laughs> Bal. De, oh. Die ligt, uh, kunt u uw kerstkaart ophalen aan de Tolweg 10A. Ja, ik ga ze niet allemaal het door doornemen. Het is een hele stapel. Dus, uh, maar goed, uh, we gaan... Uh... Zit er ook voor de radio bij?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 Dit is merkwaardig.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 Dus, uh, nou ja, en, uh, uh, er werd, uh, om, uh, dat was dus exact om acht uh, uur gisteravond. En om 2020 werd ook de burgemeester uh, van Zandvoort gewaarschuwd. Want het werd opgeschaald naar een middelbrand. Uh, maar het, dat viel eigenlijk wel mee, hè? Uh, Zou het toch snel onder controle? Ja, klopt. Het personeel had het ja. al een beetje geblust. En de brandweer die moest het alleen het klusje afmaken. Dus dat, uh, nou ja, en toen dachten we, nou, nou, kunnen we allemaal gaan slapen. En dat uh, lukte eigenlijk uh, prima. Tot, uh, nou ja, uh, nee, 7 uh, over half 12. Moest de brandweer nog van Zandvoort nog naar de Genestetsstraat. voor een koolmonoxide-gevalletje. Uh, en uh, daar scheen ook toch wel uh, een ambulance te plaatsen zijn geweest. Uh. Toen eigenlijk, uh, even kijken... Ja, er is minuut. verder niks over bekend, hè? Want nee, hoe dat, nee, Wat uh, nee. is. afgelopen is. Dat is altijd, meestal houden ze klein. Uh. Dan, uh, nou, en toen, uh, 23, 47, toen was de klapper in Haarlem, in de Emmerikweg, een brand in een uh, 150 volt uh, gebouw. En uh, dat werd uiteindelijk opgeschaald naar grip 1.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 Uh, en dat was de stroomstoring. En uh, hadden jullie hier in Zandvoort de last van eigenlijk? Even een hele kleine dip van nou, nog geen seconde, denk ik. Okay, en bij jou, en uh, sommige apparaten uh, ja, die, uh, reageerden ja? er wel op en ja. andere gingen gewoon door. Dus ja, uh, ja heel vreemd. En bij jou, Ernst? Nou ja, het, het was in ieder geval zo kort dat de wekkers uh, niet gereset waren. Maar oh. uh, wij zaten midden in een spannende film waar echt uh, het moment Supreme kwam. <laughs> <laughs> en ja, de tv ging even aan en uit. Dus het was, uh, was wel duidelijk dat er iets was. Toen dachten ja. nog alleen bij ons. Maar ja, ja, dan, ja dat de denk ik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 Branden in flats. Hoe zeg je dat eigenlijk? Fletsbrand? Fletbrod? Ik <laughs> heb geen idee. Ja. <laughs> en, uh, maar dat is allemaal uh, natuurlijk onder controle. Dat was in de Slotermierlaan. Daar was om uh, rond 12 uur was daar een, een, een hoopje lente. En uh, nog in ergens anders. Even kijken, ja, dan heb ik hier uh, Pierre La Lallement, uh, Ik spreek het maar even zo uit. Het was ook een zeer grote brand. Dus twee zeer grote branden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 As we cried a flood, God no kind Yes,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 Christmas lights. En dat was uh, Coldplay en uh, Christmas Lights. Ja, uh, Ennis mij uh, vanmiddag uh, te gast bij ons in de studio, Benno. Bij ja. de versierde studio van uh, CFM. En uh, jij met je kerstmuts op. Ja. Nogmaals, sta je goed. Be Dankjewel, maar ja. een beetje warm. Zfm-live.nl kan je live meekijken. Ik, ik hoop dat ik het vol <laughs> Doe je best. Op, ik doe ook mijn best. Op de, de, de televisiezieker... Uh, zieker, uh,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 toch nog heel onverwacht. Um, um, de, de woensdag op donderdag, 14, 15 juli. Um, um, ja, eigenlijk in die aanloopdagen ervoor... waren wij ook wel geïnformeerd bij onze landelijke organisatie. Van, goh, is er een vooralarm? Ja, uh, moeten we ja. iets doen? Ja. Ja, eigenlijk de veiligheidsregio's in, in onder andere Limburg... die dachten, nou ja, er komt wel wat hoogwater... maar dat gaan we wel overzien. En, he, de Maas en de grote rivieren zijn natuurlijk de afgelopen jaren... en naar de eerdere watersnoodramp in 1995, 1996 helemaal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 Get the chain off your body and let your. als we dan uh, toch uh, teruggaan naar de piratentijd. Nou, ja, dan kunnen we deze ook wel draaien. Unique, hoor, ja. Een is what you need. De, weer de zaterdagmiddag Zandvoort op zaterdag... met nu het weer. Ja, nou, het, het weer wordt uh, wisselvallig de komende weken. Uh, we zitten tussen de 8 en de 10 graden. Ik moest even... Ja, nee, 12 graden. Uh, vandaag uh, 31 december. Dat schijnt toch wel een warme dag te worden. Dus het is natuurlijk nog ver weg.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 Eigen app. Jazeker. Dat was het weer.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 Uh, ja, was in dit geval gekozen om dat uh, aan de Amsterdam-kant in, uh, in Weesp te doen. Hè, waar we heel gasvrij uh, met alle, alle eenheden op een, uh, een brandweerkazerne worden ontvangen. Uh, commandant van de brandweer Amsterdam, uh, Thijs van Lieshout... Ja. en uh, plaats van commandant van, uh, van brandweer uh, Kennemerland uh, uh, waren daarbij... Um, en van de uh, Reensbrigade zelf? Ja, van de Reensbrigade vanuit ons landelijke organisatie. De landelijke coördinator Nationale Reddingvloot, Mark Janssen. Ja, dat is degene die voor heel Nederland uh, nou ja, de regie voert over uh, ja, uh, de ontwikkelingen van de vloot. Uh, en inderdaad van, van uh, eigenlijk alle deelnemende Reensbrigades. Uh, mensen die dan wel in België, dan wel met de aflossingen in, uh, in Limburg ingezet waren. Dus ja. uh, een hele, hele grote groep. En uh, ja, de, de reden was. Um, en dat hebben alle ingezette livecards, maar ook brandweermensen in heel Nederland. Dat zijn er zo'n kleine 700 die in een aantal dagen tijd op diverse plekken ingezet zijn. Die ja, hebben een speciale waarderingsherinneringspenning ontvangen om ze te bedanken voor hun, voor hun inzet. En ik denk zeker aan de reedsbegade kant. Dat zijn eigenlijk allemaal vrijwilligers. Die mensen hebben echt letterlijk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 Ja, volgens mij toch wel goed. In het begin waren er nog wel mensen die dachten... Ja, nou ja, ik heb gewoon mijn ding gedaan. Ja, ja. Eh, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Maar ja. ik merkte toch uh, afgelopen maandag... Dat, daar, uh, uh, ja, dat men toch wel eigenlijk onder de indruk was. En hmm. ja, dat het toch wel een goed gevoel gaf... om, om toch dat extra, ja, die, die extra blijk van waardering uh, te krijgen. Dus... Uh,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 uh, ik ben blij dat het kerstvakantie is. Ja, ja, precies. <laughs> zeg, onze eigen wethouder Lars Carey, die had eigenlijk ook nog een bijzonder rolletje in die... Uh, toen was hij nog geen wethouder natuurlijk. Maar nou ja, uh, Lars is ook nee. een van degenen die... Uh, uh, net als heel veel andere vrijwilligers in die periode is ingezet...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 En ja, de geëikte kerstdinees, kerstlunches en borrels. Dus ik uh, oh, ben bang dat het veel eten en drinken wordt. Ja, ja, ja, ja. Nou, heb je volgend jaar weer om af te vallen. Precies. Nou ja, ja. en om te duiken. Want ik weet niet, gaan, duiken. Jullie, gaan jullie duiken 1 januari? Ja, Rob wel. Ja, ja, ja, ja, ja. altijd ja, ja, ja. toch? Je ja. Weet, Hij is de eerste. Hè? En, uh, ik krijg hem nog maar weer eens uit het water. Ja, maar dus... dat is natuurlijk... Hè, uh, ik denk al vaak, winter uh, hebben we wat minder te doen als erin is begraven. Maar ja. 1 januari is dan onze livecats natuurlijk weer... Uh, om 12 en om 2 uur bij de grote duiken op het strand... Of, ja. Om daar weer een dienst te verlenen. Ja, precies. Ja, wel. je zegt het over mij, maar ik ben een siropper natuurlijk. Een sieropper. Nou, zeg ik, ze dus krijgen jouw water niet binnen. Nee, uit. dat is zo. Nee. <lacht> dus hou me in de gaten. Misschien doet je een boeitje aan zijn been moet doen. Ja, mee. of gewoon de kerstmuts <lacht> ophouden. Ja, <lacht> ja, ja een nou, goed op. hele goede. Ja, dat zie je me in ieder geval uh, nog. Precies. Zie je me nog net onder water gaan. Weet je wel, dat belletje nog net zo. Dank je wel, Ernest, voor uh, je komst en hele fijne dagen. Ja, Ernest, dus dank je wel. Dank je wel, voor jullie ook natuurlijk. Ja. Oké, okay, graag gedaan. En hier is uh, Paul Jan.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 <laughs> ja, Wat ik, ja, waar ben jij trouwens? Ja, ben je in het buitenland of niet? voordat voor voor je begint. Ik zie jou in een kersttrui en uh, jullie beiden met een kerstmuts op. Dus ja, uh, dus, uh, uh, volledig in kerststemming. Hè? Ja, ja, wij zo wel. Is het, zo is het. Maar zit jij in een regenton, Jan? <laughs> zo klinkt die wel, hè?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 Het is een, een, een halend drietal. Uh, sterker nog, ik heb uh, zelfs nog uh, een oud nummer van ze helemaal afgestopt tijdens de uh, Grand Prix weekend. Dat is een, uh, een uh, remix geweest uh, van meneer Paul Hazendonk. En dat was een nummer van uh, 2015, uh, 16 denk ik, uh, van Low Eric's. Want dat is uh, de band waar ik het over heb. Oké. Okay. En, ja. en, en, en vandaag, wat gaat het vandaag om? Nou, vandaag gaat het om het nummer wat ze hebben uitgebracht dit jaar. Oké. Okay.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 Uh, gek genoeg zaten daar ook nog twee ex-ZFM'ers uh, bij en dat waren Jeffrey de Gans en Edwin Keur hé, hey, die kennen wij wel natuurlijk, jeetje wat leuk ja, die waren er ook en er zitten wat uh, verwantschappen in tussen uh, de muziek die Lo Eddicks uh, maakt maar ook wat, uh, wat Edwin uh, maakt en uh, Edwin heeft de afgelopen jaren ook